Kees Groot met het NOS-journaal. President Obama heeft gezegd dat Donald Trump moet stoppen met jammeren. Volgens de president klopt er niets van de bewering van Trump... dat er bij de verkiezingen op 8 november gesjoemeld wordt in zijn nadeel. Obama riep hem op te stoppen met zeuren... en zich sterk te maken om gewoon stemmen te winnen. Volgens de president is het ongekend dat een kandidaat... het verkiezingsproces in twijfel trekt nog voordat er gestemd is. Bedrijven die schade lijden door de afsluiting van de Merwedebrug worden gecompenseerd. Dat heeft minister Schults gezegd. Zware vrachtwagens moeten al een week omrijden omdat er haarscheurtjes zijn ontdekt in de draagconstructie. Aanstaande zaterdag beginnen de herstelwerkzaamheden, maar de afsluiting kan nog tot eind november duren. Dat hangt af van onderzoek aan de brug. Dat moet uitwijzen hoe ernstig de situatie is. In het ziekenhuis in Hoofddorp zijn 16 patiënten besmet met de VRE-bacterie. Dat is een resistente bacterie die niet reageert op reguliere antibiotica. Volgens het spaarne Gasthuis is niemand van de geïnfecteerden ziek geworden. Ze werden behandeld op de afdelingen interne geneeskunde en chirurgie. Die afdelingen worden gedesinfecteerd. De besmette patiënten worden in aparte kamers behandeld. Er rijden weer treinen door de Kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland. Het treinverkeer lag sinds twee uur vanmiddag stil door een stroomstoring. Waardoor die werd veroorzaakt is niet duidelijk. De storing leidde tot lange wachtrijen aan weerszijden van de tunnel. Voorlopig zullen de treinen nog met een vertraging rijden die op kan lopen tot drie uur. De exploitant van de tunnel biedt mensen de mogelijkheid hun treinticket om te boeken naar een ticket voor de ferry naar de overkant. Het weer, eerste opklaringen. Maar in de loop van de avond trekken nieuwe buien vanuit het noordwesten het land in. Morgen trekken de buien naar het zuiden. In het noorden knapt het dan op. Smiddags wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 We'll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 De melefiliës cacophonie...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 One, so true